ik liep eens op het stille strand van zandvoort aan de zee toen zag ik plots zo'n grote kist die in de branding deed. ik viste hem op en keek er eens in en raad eens wat ik zag ik zag een knops van hem die in de kistje lag ik zag een knop van hem die in de kistje lag